Stop Volk van de verbeelding voor de kraker, de bunker, de stadsnomade. De hippie, de gypsy. Het gevecht tegen de eeuwige routine. De stap naar de vrijheid is de stap die je zet. Uit de onder macht van, van de machine. De vrijheid. De drijfkracht. genoeg buitenruimte, maar weinig uh, vrijheid. Ah, volgens mij ben ik hier goed. Lekker stel, uh, psychones bij elkaar. Ah, op links. Ah, ik zal het er maar niet over hebben. Ja. Heb jij nog een moeder? Heb jij nog een moeder, Ja. Denk jij nog wel eens aan je moeder? Nou, ik wel. Blijf er even bij, man. Blijf er even bij, man. Het nummer is helemaal voor jou op jouw lijf geschreven, man. Hé, hey, psycho Trots van een vorstin en toch zegt iedereen: La maar zij is de moeder wijs en goed van kinderen met zigeuner bloed, waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Vertrek komt overal vandaan, la mama Over de bergen het ravijn, ze moeten bij la mama zijn En zag twee moeders klinken lied van stil verdriet Ave Maria, Ave Maria. La mama wacht, dat voelt een kind, ze gaan gedragen door de. Gegaan. Ze kwamen overal vandaan. Ze zijn een tijdje om haar heen. Ze liet haar zo vaak alleen. Maar nu is iedereen mijn mama. Haar zwarte haar met zilvergrijs. Haar hart is mild, haar liefde wijst. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal Whoa. Oh, Zigeuner koningin, zij had de trots van hun kostin, en toch zei iedereen la mama. Zij was de moeder wij zijn goed van kinderen met zigeuner bloed, ook haar onbegadering zijn verstoord als zand in de schuil. I'm you sun goes down, maybe you know how I feel, as the sun goes down, maybe you know how I feel, <laughs> I hear the highway sigh, hear the highway moan. Cry, hear the highway groan By the highway side We're already old of me in een huis, maak een huisje in mijn hart Begin het liefste bij de finish en eindig aan de start. Als ik geen armen had, geen benen en geen stem en geen geluid. Gevuld met bloed onder mijn huid. Alles wat ik nu nodig heb. Nu nodig hebt is de glimlach om. Een romare zoeken naar een nieuw begin. Wat je voelt, wat je leeft, is de waarheid. Ik pak mijn misen en vertrek tussen de hoogste. Maar wie regelt de regen en teugelt onze tuin? Wiens duurt de zeker van blote voeten tot kruin? Slotjes lange linden You did. thuis, met alles bekend. Schilderkleur, de regenboog, hou een beeld uit voor het oog. Onze wereld, van jouw mij, voor de grenzen. Van alle vlaggen, maak gebruik van elk gegeven, bak een brood en roer de brei, dans jouw dans en voel je vrij, onze wereld! Alle mensen, toverdromen, dromen, vervul wensen. Maak gebruik van elk gegeven. Alles, alles voor dit leven. Onze wereld, van jou en mij, zonder grenzen. is here sondern hij is een avonturier. Ik ben een avonturier. Hij is een avonturier. Ik ben een avonturier. Hij is een avonturier. Steeds meer poorten zijn gesloten, soortgenoten worden verstoten of afgegoten op elkaar. Dat souper hier kraken zijn verboden. Als ik me zoek naar de goden, ik breng een oude aan de vrouwen van verkeer. Ik ben een avonturier, hij is een avonturier. Ik ben een avonturier, hij is een avonturier. Ik ben een avonturier, hij is een, ik, ben een, hij is een ik speel een spel zonder grenzen. Met een klavertje vier. Ik heb horen opgetogen met mijn hoedje van papier. Ik reis de wereld rond. Ik ben geen kudde, bier. Ik spel het spel zonder grenzen. Tot ik zeg en vieren. Ik ben een avontuur Ik ben een avontuur Sieradje maardige rotsai, ja ja ja ja ja ja ja, sardiemo chuntje amor amor, eh hey, schatje, oh man man man man man, heb je lekker gewerkt schat? Werken werken werken, fabrieken banken kerken. Werken, werken, werken, fabrieken, banken, kerken. Wie is slaaf en wie is vrij? vrij in de consumptiemaatschappij, wie is slaaf, wie is vrij? In de consumptiemaatschappij, werken, werken, werken, werken, fabrieken, banken, kerken. Werken, werken, werken, werken, werken. fabrieken, banken, kerken. Waar verboden? Drugcontrole, kraak beboet. Ey, waar is Hollands gedachte? Goed? OV chipkaart, camera's, alles digitaal. Ja. En weg, weg, weg, de vrijheid. Wat zijn wij? Wij. Wat wij? wij? Gebonden aan de regels, de consumptiemaatschappij. Wat zijn wij? Wat doen wij? Gebonden aan de regels, de consumptiemaatschappij. Ze noemen dit het vrije, vrije beste. Vrij zijn wij alleen om de aarde te verpesten. Aja, ja, ja, ja. Ze doen er alles aan om onze vrijheid te beperken. Werken, werken, werken. Werken, werken, werken. Fabrieken, banken, kerken. 1, 2, 1. Anders wordt de juffrouw kwaad 1, 2 in de maat Anders wordt de meester kwaad 1, 2 in de maat Anders wordt de juffrouw kwaad 1, 2 in de maat Anders wordt de meester kwaad Oogenschijnlijk ongezien Maar misschien toch gezien Ai, ai, ai Wordt tot vrijheid ons ontnomen? Van gedachten tot je dromen. Vogel bouwt een nest en betaalt geen huur. Mensen moeten werken, want het leven, leven is duur. Vliegers op paspoort, schijt op straat. Oh. Ze eten wat ze vinden en ze kennen geen haat. Vogels zijn vrij, vogels zijn vrij. Maar wie zijn wij? Wie zijn wij? Gewonnen aan de regels der maatschappij. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Gewonnen aan de regels der maatschappij. En daarom moet je provoceren. Vrijheid moet je zelf creëren. Om dansen door het leven en een ander dat te geven wat je zelf het liefst zou wensen. Ontstaat vrijheid. Zonder grenzen. Ai, ai, ai. Vrijheid zit toch in je hoofd. En ja. als je niet gelooft, ja. in die zogenaamde vijand is er niets aan de hand, niets aan de hand, niets, aan, Yo, niets aan, aan de hand, hand. niets aan de hand. Niets an. aan de hand, niets Ay. aan Ay. de hand, niets aan de hand, niets aan de hand. Niets aan de hand, niets aan de hand. Vrijheid zit van binnen, daar moet jij beginnen, vrijheid zit van binnen, dus daar moet je beginnen. beginnen. Yeah. A freedom kind alone in my mind, yeah. And it means oh, something, something to someone like you.